Nabestaanden zijn uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen. De rechtse politiek in Nederland heeft veel ellende veroorzaakt. Maar linkse partijen hebben daar geen goed antwoord op. Dat zegt GroenLinks-leider Bram van Ooyik. Vandaag wordt zijn partij een verkiezingscongres. In de Tweede Kamer hadden de linkse partijen de afgelopen jaren samen. Vaak tussen de 65 en 70 zetels. In de peilingen zijn er ongeveer 40 van over. Er moet dus een duidelijk links-alternatief komen, vindt van Ooyik.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 Het weer vanuit het noorden trekken wolken over het land. Er valt wat motregen. Het is vanmiddag 2 tot 6 graden. Morgen overwegend droog en dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de AWD op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden 2 kilometer file, en op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Willem van Dentsen, ja. Ik, ik kwam in 2002 kwam ik, uh, hier in Zandvoort wonen. En het uh, weekend erop zat ik op het circuit. En uh, sindsdien uh, ken ik Willem. En Willem gaat uiteraard uh, terugkijken over wat we al op het circuit hebben meegemaakt. En wat we allemaal dit jaar wellicht nog mee gaan maken weer op het circuit. En als derde, last but not least, Joop van Nes, Joop, de ja. Nestor. Maar kan ik een beetje zetten? Oh, dank je. Ja, dank je. De Nestor van de sport uh, in, in, uh, in uh, Zandvoort. Ja, leuk. Uh, verder, uh, ik moet het niet vergeten te vermelden.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 Mijn man. En ook de Nederlandstalige muziek komt zeker vanmiddag langs bij CFM Live vanuit Talaça. Je hoorde Bangerhart, de single van Rob de Nijs. Jawel, een volle tafel rondom uh, collega Vos. Heel veel gasten vanmiddag hè, en we gaan nog wel eventjes, uh, eventjes door. Eventjes door, ja zeker. Ook het volgende uur uh, hebben we uh, de nodige gasten. Dus... Maar nogmaals, Lenna, welkom uh, dat je uh, aangeschoven bent. Ja, dankjewel. Uh, dankjewel. Willem ook. Uh, ja, goedemiddag. Kijk ja, eens dus even testen of die microfoons werken. Joop ook. Ja, ja, test, ja test, gezellig test. Joop. Ze zijn... Uh, nou, met, met jullie drie hebben we meer dan 25 jaar sportverhalen uh, natuurlijk. Uh, met uh, Lenna beginnen. Lenna, KLM open. Ja. Wat, uh, we hebben het dan over golf...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 Ja, maar alles moest nog opgebouwd ja, het moest worden. worden ja. Dus dat was echt uh, verschrikkelijk. Maar een ja. waren er ook bij. Ja, dat was ook. Ja, al, ja, gewoon alles erop en eraan. Alles was er. Kom straks uh, uitvoerig bij je terug over het KLM open. Gaan we naar uh, Willem. Willem. Hé, hey, goeiemiddag. Ik kan jou niks meer uitleggen over het circuit, hè? Nou, vast wel. Je, jij hebt een licentie. Ik niet. Oh, nee, hier was gezakt, hè? Kijk, dat had je nou niet om te zeggen, nee. Dank u. Goed. Uh,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 voor mij toen onbekend hotel, maar dat bleek een heel bekend hotel te zijn. Niet dat... alleen met mij, hoor. Dat... Nee, ik was niet alleen met Lena in het hotel. Maar dat was in de krant en dat was uh, hartstikke leuk en hartstikke mooi daar.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 Prima. Joop. Albert John. De, ja, de Nestor van de sport in Zandvoort. Uh, zo wat betreft de dat CFM. Je, ja. Ach, ja, ja. Zo zeg ik dat. Waar ja. heb je je allemaal al niet mee bemoeid dan met sport? Alles, geloof ik. Hè? Ik heb alleen geen live biljart gedaan. <lacht> <lacht> ik is ongeveer. Ja, nou, kijk, um, uh, Albert John, ik ben uh, heel sportminded. Weet je, ik schrijf er ook erg graag over. Ja. En, uh, Ja, het is allemaal begonnen. Voor zover ik me nog kan herinneren, in 2002.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 Dan moet je gewoon puur morsel hebben. Twee weken geleden of drie weken geleden zo van nou, de 91e minuut, 92e minuut. Ja. Zo van nou, doen we het eindverslag maar van de, van de ja. wedstrijd. Gaan ze nog een doelpunt zetten? Ja, ja. Ook weer live in de uitzending. Ja, ja dat hebben we toch een paar keer gehad hoor. Ja. Goed. Uh, en dat, uh, dat zijn leuke dingen natuurlijk. Uh, en dan kan je ook heel enthousiast zijn. Dan kan je eigenlijk een soort van theo komen worden. Ja. Enthousiast over het doelpunt van worden. Goed, ik kom straks weer bij je terug. We gaan even naar de muziek. De trein, hij zegt het staat niet op je kaart, maar ik weet waar jij moet zijn. Cregren, cregren, cregren, cregren, cregren, cregren. Cregren, cregren, cregren, cregren, cregren, cregren. De trein raast alsmaar maar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest.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 Kreeg er één, kreeg er één, kreeg er één, kreeg er één, En ik blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoel en het Ik ga het ritme eens. Ja, dat krijg je dan altijd. Hè? Bij zo'n nummer kan je ver vertraging krijgen, ja. Als je dan een bepaald knopje indrukt, heb je in één keer vertraging. Door de uh, per spoor de single van uh, Guus Meelers, live vooruit Talassa. In gesprek met uh, de heren en uh, dames van het, uh, sport, uh, het sportgebeuren bij CFM. Ja, we uh, terug naar Lena. Lena, de allereerste keer KLM open. Uh, met hoeveel vrijwilligers... Uh...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 Die hadden natuurlijk ook nog uh, belangrijkere dingen aan het hoofd. Natuurlijk als het aantrekken van spelers voor het spelersveld. Dus ja, wij bungelden een beetje onderaan wat betreft communicatie. Dus ik, ik moest me echt hard maken om elke keer toch het beste voor CFM uh, ja, daar te krijgen. Het dus nou, dit klonk niemand... als een klok hoor, Lena. Echt waar. Nou, dankjewel. Ik natuurlijk maar, meisje, ja, jij maar. bent erbij geweest ja, vanaf het begin. Dus, uh, ja. Ja, niet alleen bij Carl en wel. daarvoor hadden we nog twee keer de dames open. Ja, ja dat is waar. Uh, had CFM alle apparatuur, je gaf wel het in het nee. begin al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 Oké, okay. goed. Oh, die speelt tegen nummer 2 uh, of 3 lanaast. Dus goed okay. nee. We gaan nog even terug naar de muziek en dan zometeen gaan we naar het circuit. Ja, ik zie heel veel bandleden al binnenkomen van de Rujals band. Dus even tijd voor een Beatles plaat. Hier is Twist and Shout. We we'll zingen op!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 namen van toen, van uh, ja. onder andere Rob Graums ja, ja, uh, uh, als coureurs uh, toen ja, veertien jaar terug uh, <lacht> Jan Lammers uiteraard die was toen al actief, maar wat we toen hadden ook de bleken, molens uh, Mental Tio onder andere af en toe reed ze een race Vrouwtje uh, de Bot, die hebben we ook nog aan tafel gehad daar, uh, tegenwoordig bekend uh, van tv uh, wat doet ze, reisprogramma's en dergelijke, kijk jij niet naar tv ik kijk niet <lacht> naar Vrouwtje de Bot maar <lacht> dan mis je wat hoor <lacht>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 Nou, dat is van vol mijn tijd, uh, dat Joop. Dat is nog voorjaar, hè? Ja, ik weet die, die, wel uh, die met die hele uh, die grote... heb ik mee mogen maken. Nou, ja. Als je die voor je microfoon krijgt, dan kon je voorlopig even gaan bergen. Ja, maar uh, oké, okay, toen zat CFM dus gewoon op locatie. Ja. En uh, tegenwoordig gaat het iets anders. Ja, doen we per telefoon uh, doen we ja. het uh, veelvuldig. Uh, maar uh, het heimwee naar het... Uh...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 Jaap en ik gingen met uh, wandelzenders loodzwaar. Je moet er een dag mee gaan lopen. <laughs> gingen we het circuit op en uh, interviewden. En het was een, een prima programma. Prachtig evenement. een van de mooiste die we met CFM hebben gedaan. 75.000 mensen. En het mooie was, uh, Jos voor stappen zou rijden. Daarom waren er zoveel kaarten uh, verkocht. Uh, om financiële redenen ging dat niet door. Hij had nog salaris te goed van uh, E1 uh, Nederland of iets dergelijks. Jeroen Bleekermolen werd ingezet.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 In de kalender doet. veel uh, veranderd, ja. De Nederlandse autosport uh, zit een beetje in een dalletje natuurlijk. Dus uh, het is uh, veel afhankelijk van ook uh, buitenlandse uh, racers die echt de boel naar boven halen. Maar als we kijken naar de evenementen die komend jaar op de kalender staan. Zoals DTM, historische Grand Prix. Ja, het zijn toch geweldige evenementen. Maar we blijven paarse, pinksteren, uh, finale racers. En daartussen door die mooie internationale evenementen houden. Ja.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 En ja, je denkt dat de circuit ja, alle mogelijkheden die ze hebben, dat ze die ook benutten om de boel te verbeteren. Ja, er liggen geen miljoenen klaar daar om het op te knappen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Assen, een circuit in Drenthe. Dat ken jij toch Drenthe? Oh nee, Groningen. Nee, Assen, nee, maar daar, nee, ik, ken, ik ken het. Dat, dat ziet er helemaal mooi en gelikt uit. Maar dat is allemaal gefinancierd door de provincie van Drenthe. En dat, dat ontbeert de circuit Zandvoort. Het is gewoon een heel goed en mooi bedrijf. Die is zelf zijn kop boven water houdt en dat uh, toch beetje bij beetje toch opknapt en uh, mooier maakt. Oké, okay, dus maar dit jaar weer een mooie kalender voor het uh, circuit? Ja, sowieso. <laughs> Goed, gaan we je heel vaak bellen. Uh, we gaan even naar de muziek en dan gaan we weer naar Joop daarnaar. Hier is Khan. Chaka, chaka, chaka Khan. Chakakan. Chakkerkan. Chakkerkan. Let me waken, let me waken, let me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 Hier, ik schat dat er hier uh, op dit moment uh, een man of vijftig uh, binnen is. Oké, okay, maar toen zei hij wat anders. Ja. Uh, weet je nog? Nee, ik heb een slecht geheugen. Ja, nee, oké. Okay. Dat waren ze weer de twee anekdotes. Ga ja, jij wel weer door, uh, Albert-Jan. Wat wou je zeggen, Ruud? En waarom zeg je nou schatje tegen? Ja, nee, oh, ja Jij hebt vraag wel ik me wel door. Ja, jij hebt hem wel door. Okay. Uh, sport in uh, Zandvoort is meer dan voetbal. Ja, zeker. En uh, je schrijft er ook regelmatig over...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 Ah, dat is een topper. Kon ook heel goed voetballen. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor de sportverservaring. Ja, wat, wat hebben we nog meer? Dressuur. Uh, wat zeg je? Pa dressuur. Ja, ja, ja, Wendy Moore. Wendy Moore die is uh, geselecteerd voor, uh, voor het Rabobank talentenplan. En daar moet je echt wat in je mars hebben. Het gaat hoofdzakelijk over dressuur. Uh, dat doet zij dan ook. En zij werd uh, tijdens een kampioenschap geselecteerd. En die krijgt nu, omdat ze dan geselecteerd is voor dat, uh, voor dat plan. Krijgt ze uh, Eens in de week krijgt ze les van een hele bekende Nederlandse dressuurruiter. Vraag hem niet de naam, want ik heb nee. hem niet voorbereid. Nee, geeft niet. Maar. <lacht> ja, ze, ze, ze, zo, ze, ze krijgt het wel, voorzitter. <kluis> Klopt. En ik, ik ben, je moet denk ik blij zijn dat je jeugd over zo'n sport en als ze dan talenten zijn dat ze boven komen drijven en dat ze erkend worden en herkend worden dan gaat het de goede kant op Nou ja, we, we als CFM volgen, volgen de, natuurlijk die, die, dit soort voorbeelden op de voet ja. en jij als, als journalist van de Zandvoorts al helemaal, dus ja. uh, wat dat betreft qua informatievoorziening uh, yeah, en met dit soort... Uh... Ja, toch moet je het af en toe eruit trekken, uh, Albers. Uh. Ja, ja, klopt uh, uh, um...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 Zijn er nog meer die dat kunnen zeggen? Eentje nog. Eentje nog? Ja. ja. Okay. Beiden zijn we ook uh, erelid. Leuk. Zo. So, super. Ja. De andere is Piet Koper. Dus. <stut> goed. Oké. Okay. Wie, wie is Piet Koper? Ja, dat, dat, dat Zegt mij maar wel wat. Maar ja, nog niks denk ik. Zo so far so good. Even terug naar de muziek. <enan> Oké. Okay, en uh, we gaan nog even al voetbal hebben. Want we volgen niet alleen Sanford 1 vanmiddag. Maar ook de Veteranen 1. Die spelen vandaag uh, tegen Taba uit... En uh, daar staat het uh, momenteel 0 tegen 2. Dus ze staan 2-0 voor. Hele mooie prestatie van de veteranen. We hebben wel met z'n tweeën.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 Ja, we hebben alles eruit moeten trekken gewoon. Ja, dat was echt... Uh, echt. Een soort, dan begint het op werken te lijken. Ja, ja. ja zweet nee, je zelf. <laughs> ja, dan dan gingen wij ging maar, maar weer kletsen, weet je wel. Nou, we, we, we kunnen alle twee er wel aardig babbelen. En dan kregen we weer één woord van hem. Ja, maar dat verwacht je niet. Van iemand die normaal gesproken gewoon lekker praat. Uh, ja. Toch? Nou, hoe lang hebben jullie dat programma gehad? Ik heb geen idee nee. hoe lang. Maar het het is er dus nu niet meer? Nee, het is nee niet lang meer niet meer. Wat was, de, wat was de oorzaak? Nou, de, de reden is? is natuurlijk, Zandvoort, uh, ja, er is wel een hoop sport. Maar op een gegeven moment is iedereen al een keer geweest. Of twee keer, of drie keer. En ja, dan houdt het op. Het zijn wel leuke dingen geweest. hoor. Want ik, op het moment dat ik het uh, met Luc deed, uh, hadden we een keer iemand uitgenodigd van de postduivenvereniging. <lacht> die nou, postduiven, die achterhoofd. Luc had er niks CRM. mee, ik ook niet. Ik denk, die duiven, ja, wat moet je <lacht> ermee? Maar we zouden bijna de dag erop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 Dat zou je in de middag moeten doen. Oké. Okay. Dus nu ben de ik niet beschikbaar, dan weet ik het ja, dat weet je toch vast. Ja, dat weet ik. Goed, dus naar de toekomst toe. Uh, sport integreren op zaterdag op Zaterdag, Zandvoort op Zondag. Ja. Dan, okay, maar zo dat soort... doen we in feite ja, al. Ja, dat doen we al. De basis ja. is al gelegd. Ja. Namens CFM, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor de uitnodiging, Ik hoop dat, dat, ik ik hoop dat jullie nog even blijven. <coughs> vast wel. En, uh, dan gaan we naar het nieuws <coughs> met de muziek. Oké, okay, dank jullie wel trouwens. Het was gezellig. Ja, we hebben een afstand, hè? Ik ja, heb een kleine afstand, maar het maakt allemaal niet uit. De oh, laatste plaat voor Dios weer voor 4 uur, speciaal voor uh, Willem. Het is uh, Elfenville en Forever Young. Let's dance in style, let's dance for a while. Haven't can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Oh. Sharp drip, the music's for the sad man